Goedemiddag, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika worden de aanslagen van 9-11 herdacht. Want om deze tijd is het precies 20 jaar geleden dat Al-Qaeda vliegtuigen kaapte en daarmee de twee torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington binnenvlogen. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven bij die aanslagen. De herdenkingen zijn net begonnen, zegt correspondent Marieke de Vries vanuit New York. Met een processie van doedelzakken en drums. En daarna is er met iedere aanslag. Ja, het moment van die aanslag, een moment van stilte. President Biden zal niet zeggen, want het is echt een moment voor de nabestaanden en betrokkenen en overlevenden. Gisteren hield hij wel een toespraak in een videoboodschap. Daarin riep hij op tot meer eensgezindheid. In tien steden zijn mensen aan het protesteren bij Unmute Us. De evenementensector moet weer helemaal open, vindt de organisatie. Want daar hangt heel veel van af, zeggen ze tegen verslaggever Vincent van Rijn. Er werken zo'n 100.000 mensen bij ons. Er zit een omzet in van 7 miljard per jaar. En er zit ook nog een hele grote spin-off. Zit daar aan vast met mensen die in hotels verblijven, horeca, steden die daar ook gebruik van maken. Reisorganisaties, et cetera, et cetera. Dus ja, belangrijk genoeg lijkt me om, om naar ons te luisteren. Dinsdag is er dus weer een persconferentie. Wat zijn uw verwachtingen? We gaan gewoon open. Dat kan, dat kan niet anders. Bij de demonstratie in Amsterdam is het vol, zegt de gemeente. Die roept op om niet meer naar het Westerpark te komen. Coronavaccins werken ook goed bij de meeste patiënten met een auto-immuunziekte. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een Nederlands onderzoek. De meeste patiënten hadden na twee prikken net zoveel beschermde antistoffen in hun bloed als gezonde mensen. En dat geldt ook voor de meeste patiënten die medicijnen gebruiken om, om hun afweersysteem te onderdrukken. Bij een speelgoedwinkel in Voorburg is een bestelbus tegen de gevel geramd. Er is veel schade, de winkel blijft vandaag dicht. De politie zegt dat de daders er vandoor zijn gegaan met een onbekende buit. De winkelmanager denkt dat de dieven het gemunt hadden op Lego en Pokémon spullen. Het weer nog, veel bewolking, maximaal 21 graden en best wat wind. Morgen af en toe een bui, maar meestal droog, dan wordt het ook 21 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB.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 Dus ik denk, ik begin maar even uh, met, als je haar maar goed vindt. Dat, dat, dat, dat je naar de kapper moet of? Ja, nee, je... nee, dat je naar de kapper ben geweest. Oh, oké. Okay. Dus ja, dat elke dat week. is natuurlijk een compliment. Ja, het is... ja, deze plaats, daar had ik het over.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 De tus ojos me hace ver que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan. I <laughs> En dan moet hij wel gescheiden. Hè? De zon in Zandvoort. Wij ja. maken hier een lekkere zomerse plaat op de zaterdagmiddag bij CFM. Dit is de nieuwe zinger van Ed Sheeran die we voor je gaan draaien. Het is Shivers.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 it.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 blijkt je achteraf helemaal niet zo ver van elkaar af te zitten als dat het leek. Dus bij deze, het komt weer helemaal goed. Ja, ja tussen ons. <laughs> tussen ons en dan de rest nog, uh, ja. zullen we maar zeggen. Um, ja, vanmorgen was ik bij de opening van de, de Open Monumentendagen op het uh, Raadhuis. En uh, we hebben dit weekend een hele nieuwe burgemeester... Uh, tijdens deze twee Open Monumentendagen. Nou, vanmorgen dus... Uh, het bloemetje wat uitgereikt werd. en Een mooie presentatie van de Monumentendagen en alles wat je kan doen. Door onder meer wethouder Gert-Jan Bluis. En uiteraard ook de burgemeester David Molenburg en Ben Sonneveld waren daarbij aanwezig. Jij hebt daar ook nog een bericht over. Ja, ik zet het allemaal nog even op een rijtje. Zoals je terecht zegt, dit weekend dus de Open Monumentendagen ook in Zandvoort.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 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records, Rupi Amadeus, Amadeus! Na de evenementagenda draaien we deze dus van uh, Falco en Rakmi Amadeus. Nou, als je naar uh, Nieuw-Vennep uh, rijdt, uh, hier vandaan uh, vanuit uh, Zandvoorts... dan rij je op de weg, uh, Albert-Jan... en dan kom je altijd uh, die grote border tegen van de uh, firma Griekspoor. Klopt, daar die Nieuw-Vennep.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 Een uh, mooi uh, succesverhaal voor uh, de tennisclub uh, hier in uh, Zandvoort. Waar heel veel, uh, ja, zeg maar, uh, toch uh, hele goede spelers uh, vandaan komen ook. En uh, ook nog steeds uh, te vinden zijn. Uh, Albert-Jan, we mogen trots op zijn. Ja, klopt. Hartstikke goed. En uh, nou ja, in de competitie hebben ze wel een valse start gemaakt. Maar goed, ze zijn twee keer toe achter elkaar. Toen nee, heb ik het over het gemengde team van SP Zandvoort, landskampioen geworden. Dat is ook, ook iets wat je niet moet vergeten. Dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, uh, alle, ja, uh, geweldig. Uh, dus goed, ze maken zich weer op voor een nieuw, uh, nieuw competitie seizoen Ze zijn bezig. De start was niet altijd het best. Maar ja, ze brengen toch af en toe een grote naam voort. Maar ook, ook voor de dames. Hè. Ook voor de, dus zowel voor de dames als de heren. Waar komt u vandaan? Uit Zandvoort. Het is ja, geweldig. Nou, kijk.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 Om vier uur gaat beginnen, morgen of drie uur? Nou, zal ik nog uh, volgens kijken. mij drie uur. Ik, ik kijk het nog even, uh, even na. Maar in ieder geval half vijf uh, dan hebben we de sprintrace voor de race van morgen. De winnaar vandaag is wel spannend. Die uh, krijgt drie punten bijgeschreven. En stel dat het Lewis is, en die krijgt drie punten, dan staat hij gelijk met Max. Dus, dus dag dat moeten we niet worden. hebben morgen. Maar goed, voorlopig uh, tijdens die sprintrace start, uh, valt er die Bottas volgens mij op Pole. ja, die, gaat, die wordt teruggezet. Die start uh, morgen vanuit de pits, omdat uh, de nodige aanpassingen aan zijn auto hebben plaatsgevonden. We laten we niet de dingen vooruitlopen. Half vijf is het zover, uiteraard. Dus voor zover wij dat nog kunnen doen, zullen we dat ook voor u volgen in het derde uur. Dankjewel je wel Albert-Jan. Michel, over het, ja, we hebben het over de race...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 Uh, wij houden dat voor u in de gaten. En daarnaast hebben we natuurlijk in het komende uur... ook nog uh, Pit Report om kwart over vier. Want de stoelendans is in volle gang. Ja, ja. En, en nog steeds nog één over, hè? Ja, bij uh, Alfa Romeo, hè? Ja. En wordt Nicket of wordt Nicket niet? Ja, dat ja, is ja. de question. <laughs> Heeft hij geld of niet, hè? Dat is de vraag. Ja, daar komt het uiteindelijk op. Niet. Dus, Mag nou ja, we wachten het af, uh, albert -Jans, Zo meteen uh, in het volgende uur... gaan we er gewoon lekker verder over babbelen. Maar er is nog even een klein stukje van deze plaats... Hier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 Oh, girls cry. When they try to keep you happy, they just try to keep you sad. tell me, tell me. Who do you think you are? never gonna get my love. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.